Goedemorgen, het is woensdag 28 december. U luistert naar Nu Al Wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Naast mij zit Teun Verstegen en mijn naam is Ingelo Stol. Het komend uur hoort u. Vuurwerkperikelen in Suriname. Hoe huisdieren moeten worden voorbereid op het vuurwerkgeweld tijdens oude nieuw En u hoort onze man in Washington over de Amerikaanse verkiezingen. Maar de kerstdagen ziet er, er nog niet op of het is alweer tijd voor het volgende christelijke feest. Vandaag is het namelijk onnozele kinderen. En grote kans is dat u daar nog nooit van heeft gehoord. Het feest wordt in Nederland namelijk ook vrijwel niet gevierd op uitzondering van het Archeon. Jack Veldman is het directeur van het Historisch Museum. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ons vertellen wat onnozele kinderen inhoudt? Ja, dan moeten we een hele tijd teruggaan. En uh, het was ook ten tijde van de geboorte van, uh, van Jezus Christus. En uh, de wijzen uit het oosten, die brachten dat nieuws dat er een nieuwe koning zou worden geboren. En uh, nou, dat verhaal dat kennen natuurlijk allemaal uit de Bijbel. Maar de, de echte koning, uh, koning uh, wat Herodes, die, die vond ook maar niks. En die dacht, ja, dat kan alleen maar gevaarlijk worden. Straks raak ik mijn macht kwijt. En hij uh, had plannen om dat uh, wat aan te doen. En uh, ja, de wijzen, die zo gaat het verhaal uit. Uh, Matthäus uh, vers 2, vers 16 tot 18 gaat dat, dat hij, het uh, zijn moeder had dat, uh, dat hij iets wou doen. Dan hebben ze hem om de tuin geleid. En ja, daar werd Herodes zo boos over dat hij, uh, dat zijn ernstige bericht, dat alle jongetjes jonger dan twee jaar werden vermoord. In uh, dat BPM. En ja, uh, dat is nogal wat. En uh, ja, en dat is eigenlijk, door de jaren heen is dat... Uh, uh, niet echt gevierd, want die kindjes zijn natuurlijk eigenlijk de, het bewijs van de geboorte van Jezus. En uh, uh, ja, dat wordt op uh, wat vandaag is, feite gevierd. Maar dit noemen we een feestdag. Het, het klinkt niet echt feestelijk dat er onschuldige jongetjes worden vermoord. Nee, nee dat was natuurlijk een hele En tot, uh, wat gebeurd is. Maar wat je ziet in de geschiedenis, is dat dan uh, die kindjes als uh, maaktelaarschap worden, uh, worden herdacht. En dat wordt in feite um, als een stuk feest gegeven. En, en, um, uh, de kerk heeft daar al die jaren is daar wat anders mee omgegaan. Het uh, blijkt dat die uh, cartagel al in 100 jaar 505 ook uh, wat kinderfeesten zijn geweest Romeinse kinderfeesten. En kinderen werden dan omgekleed als uh, wat volwassenen, en, en, en die werden eigenlijk verboden door de kerk. Dat is een beetje vreemd gegaan, eigenlijk. Um, er zijn toen wel andere kinderfeesten uh, naar voren gekomen. We kennen allemaal het Sint Maarten, en ook het Sinterklaasfeest. Dat is ook een uh, wat kerkelijk feest die is er eigenlijk voor in de plaats gekomen. En die 28 december is eigenlijk een beetje vergeten. En daar wordt ook niet zoveel aandacht meer aan besteed. Maar waarom maar... gaan jullie er wel aandacht aan besteden dan? Omdat het toch iets is in de geschiedenis wat gevierd moet worden? Uh, het, het heeft toch wel eens oorsprong in de geschiedenis. En, en het is zo dat wij hebben in de dat is natuurlijk leuk, een klooster. Een minderbroederklooster. En uh, daar wonen we, Je hebt uh, monniken en die, die leven in bestaan. door het maken van bier, bijvoorbeeld. of het uh, maken van drankjes of het doen van landbouw. Maar minderbroeders staan ten dienste van de mens en van de medemens. En die verzorgen de zieken, de armen. En in Dordrecht heeft zo'n uh, zo klooster bestaan. Uit, in, uit de 12e eeuw. Dat hebben wij helemaal gereconstrueerd. En daar wonen en leven ook echt onze minderbroeders. En die lopen grote voeten en die, die, die doen gezang en die bidden... en die verzorgen ook de kruidentuin, et cetera. Mm -hmm. en, nou, en die gaan morgen, of die gaan vandaag, gaan die zijn de hele week aanwezig. En speciaal op het dag van onnozele Kind gaan we dat weer in ere brengen. Dus de kinderen worden, krijgen snoepjes en er komt een, een processie. Het wordt een heel gezellig uh, feest, uh, zo te horen. Nou heet ja. het Onnozele Kinderen. Ik vind dat een beetje een gekke naam misschien voor het verhaal wat daarachter zit. Waar komt die naam vandaan? Ja, het is een, een uh, latijnse verbastering van innocent. En, en, uh, en, en, en daar komt het vandaan. Dat is een oud-Hollandse verbastering van een uh, Latijns woord. Het heeft eigenlijk onschuldig zou het moeten zijn. En onnozele onschuld, dat, dat heeft een uh, bijna gelijke betekenis in het verleden. Tegenwoordig kijken we daar iets anders aan, dus we noemen het meer onschuldig kind. En dat is eigenlijk een soort uh, wat verbastering van de taal. Nou, en wat we gaan doen is dat een van de we gaan broodjes uitdelen. En in een van de broodjes zit een pitje. En degene die dat broodje treft, die uh, wordt ook uh, wat verkleed tot, uh, tot uh, wat bisschop. En dan gaan we wat uh, processie doen door de stad heen. Met, uh, met gezang en met, uh, met cadeautjes en snoepjes voor de kinderen. Dus één kind wordt gekozen tot bisschop? Ja. En jullie gaan er dus vandaag aandacht aan besteden. Maar hoe komt het nu dat dit feest niet meer wordt gevierd in Nederland op andere plekken? Ja, het is van oorsprong dus wel een feestdag. Het zou wel gevierd kunnen worden. Maar ik denk dat, dat men dat uh, toch lastig vindt, omdat na het, uh, dat het kerstfeest. wat toch alle, uh, uh, wat alle aandacht heeft in de wereld. om daar nog weer een andere feest aan toe te voegen. Dus het is wel zo dat het een, uh, een oorsprong heeft in de geschiedenis. en dat het op kleine schaal weliswaar hier en daar gevierd zal worden. En daarom uh, wat wij het ook. Maar het nooit een groot feest maar ik. Denk. Nou, we wensen u vandaag een fijne, onnozelijke kinderen. Jake Veldman, directeur van het Argion, dank u wel. Dank u. U luistert naar nu al wakker op Radio 1 en onze actualiteitenredactrice Christel van der Meer heeft gisteravond de hele avond televisie gekeken, maar er was niet veel op TV, hè, Christel? Nee, het viel een beetje tegen eigenlijk. Nou, laat ons toch maar even horen. Bij opsporing verzocht aandacht voor de laffe moord op de 88-jarige Jannie de Kruis Deen.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 Op de website van de Telegraaf is te lezen dat er inmiddels al 20 tips binnen zijn gekomen over deze moord. Op de website van RTL Boulevard alvast een voorproefje op het diepteinterview. dat Albert Verlinde had met Connie Breukover. Dit was een van zijn uitermate intelligente vragen. Wat zei Constanza toen je de kinderen bracht? Hallo. Gelukkig had Connie Breukover nog meer te zeggen. Misschien wilden ze een nog, nog beter leven hebben of zo, of nog meer. Ja, nou, ik denk dat dat me staande heeft gehouden. Ja. Heb je iets gekregen van de kleinkinderen? Ja. <lacht> ik hou nog steeds van Constance, dat is mijn dochter. En die is gewoon een andere weg ingegaan. En dat heb je, ook, dat heb je maar te accepteren, want daar ben je moeder voor. Vanavond bij RTL Boulevard zie je de rest van het interview.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 Ik, ben even, ik ga het ik stoppen in dit leven. Ik een vriend in mijn helling. Oh ja, wat nee, nee, ben je maal, joh? Nou, Luister eens, ik snap die gedachte wel. Dat het hier opkomt. Ja. Ik begrijp het, dat dit een ongekende worsteling Gelukkig en toch ook wel een beetje opvallend dat zijn streng gereformeerde moeder het zo goed opvat. Eindigen we dit mediaoverzicht toch nog positief?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 Ik wens iedereen een uh, fantastisch en gelukkig uh, 2011. Een gelukkig 2011, zei hij toen hij op de kop hing. In de ruimte, dankjewel Christel der meer voor het uh, mediaoverzicht. Zometeen hoort u in nu al wakker waarom er in Suriname al een aantal mensen hun handen verloren zijn. Maar eerst John Mayer en Hardwake Warfare. John Mayer, een Heartbreak Warfare hier bij Nu Al Wakker Het Nieuws op de vroege ochtend. De feeststemming zit er al goed in in Suriname, want daar mag vanaf afgelopen zaterdag al vuurwerk worden afgestoken, Teun. Jong en oud van vuurwerk genieten doet iedereen, maar het heeft ook zijn nadelige kanten. Afgelo afgevlogen handen, vuurwerk in hun ogen en een aantal vuurwerkslachtoffers is daar al gestegen tot 15. Correspondent Pieter van Malen zit in pa Paramaribo. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Al 15 slachtoffers. Is het zo verschrikkelijk? Ja, dus uh, vanmorgen opende de krant hier met inderdaad al 15 slachtoffers. Het is, uh, ja, naar Europese normen, misschien verschrikkelijk, maar uh, voor Suriname is het hier wel jaarlijkse kost. Jaarlijkse kost in Suriname? Hoe dat verschil? Ja, het vuurwerk is hier enorm populair. Dus je weet, Suriname heeft uh, grote Chinese bevolkingsgroep. En uh, die hebben. Uh, met al hun tradities ook het vuurwerk meegebracht. En het is zo populair geworden over alle zeg, door de jaren heen, dat het op alle andere bevolkingsgroepen ook uh, overgeslaan is. Iedereen is hier gewoon uh, al dagen voor oude jaar vuurwerk aan het afknallen. Ja, en hoe reageren de Surinamers daar zelf op? Ja, dus het is enorm populair. Dus je hebt twee groepen in de, in de Surinaamse samenleving. Uh, je hebt het, die het enorm leuk vinden. En je hebt anderen die er helemaal niets voor voelen. Je hebt mensen die hier uh, jaren of maanden op voorhand al duizend euro sparen om vuurwerk te kunnen kopen. En je hebt anderen, dan vooral eigenaars van honden, die, die, uh, die ook zien dat het heel wat nadelen met zich meebrengt. Mensen zijn hier om... Het uh, is hier nu middernacht en het vuur is hier nog uh, langs mijn oren. Dus uh, het geeft ook heel wat nadelen. Dus als we af en toe een bom horen, dan, uh, dan zit jij gewoon in Parik Maribou, uh, te relaxen? Ja, inderdaad. Z zit je zelf wel veilig binnen dan, uh, Pieter? Ja, dus zoals jullie zeiden, er zijn al 15 slachtoffers. Ik zag daarnet het uh, laatste avondjournaal en er werden gewoon... Uh, ...expliciete beelden getoond aan de kijkers van uh, weggerukte handen. Ik zag iemand, uh, er was een vierjarig jongetje die een vuurpijl in zijn oog had gekregen. En het zag er allemaal niet zo fraai uit. Het laat ze allemaal zien Daarom op de televisie daar? Uh... Sorry? Laat ze dat allemaal zien op de televisie daar? Ja, dat, hier, hier, dat was hier ook gewoon te zien op televisie. Als er een uh, verkeerd slachtoffer is, wordt het hier ook gewoon uh, zomaar op televisie getoond. Dus dat is op zich niet bijzonder. Maar uh, ja, als het met het vuurwerk te maken heeft, wat hier enorm populair is, dan ja, wordt het toch elk jaar weer getoond. Maar uh, het is niet echt zoden aan de wijk. Het, uh, het blijft hier wel soms gevaarlijk met einde jaar. Je zei al dat de Chinese migranten eigenlijk het idee van vuurwerk naar Suriname hebben gehaald. Hoe groot is die nu precies? Kun je, kun je het aangeven in getallen? Wel, het is misschien wat moeilijk om, uh, om in te beelden, maar vorig jaar zijn er 49 zeecontainers zuurwerk geïmporteerd. 49 en in, zeecontainers, uh, zo. Ja, in, uh, in Suriname wonen maar, uh, dus in Paramaribo wonen maar 300.000 mensen dus. Ja, dat is echt een gigantische hoeveelheid. Ik, heb je enig idee en, om uh, hoeveel bedragen per, per gezin dat dan ongeveer, hoeveel euro dat gaat? Wel, waar ik vorig jaar, ik vierde vorig jaar uh, Oudjaarsavond met enkele vrienden en uh, Chinese vrienden. Zij hadden voor duizend euro vuurwerk gekocht. Je hoort hier ook verhalen van mensen die maandenlang sparen om het te kunnen kopen. Er gaan, uh, ja, er gaan winkels speciaal open. Op kerstmis zelf is alles open, alle Chinese winkels om, uh, om het vuurwerk aan de man te kunnen brengen. En 31 december natuurlijk, oudjaarsdag. Wat gaat er gebeuren in Paramaribo? Wordt er nog iets speciaals gedaan? Wel, uh, traditioneel heb je in uh, Paramaribo, in de historische binnenstad... een uh, pagara estafette heet het. En een pagara is een, uh, een Chinese sliert, zeg maar, van allemaal knallend vuurwerk... die aan elkaar gebonden worden. En uh, alle winkels in de binnenstad doen mee, zo krijg je een Kilometerslange sliert van uh, voetzoekers en rotjes en wat er maar is. En het eindigt in een gigantische uh, bol vuurwerk. En het wordt uh, aangestoken. En dan heb je kilometers lang uh, rondvliegend, ja, rondvliegend kruid. En uh, zo gaat het enkele uren door. Maar je zegt een lange sliert door de binnenstad. Is dat, is dat niet gevaarlijk? Ik bedoel, zijn er geen houten huisjes die per ongeluk in de fik kunnen vliegen? Ja, dat, dat is er zeker en daarom is er al uh, elk jaar weer een discussie van moeten we het niet afschaffen. Uh, dit jaar was het bijvoorbeeld ook het plan van president Bouterse om, uh, om de vuurwerkperiode met vijf dagen in te korten. Maar dat besluit had hij veel te laat genomen, waardoor al het vuurwerk die 49 containers stonden al in Paramaribo. Maar vanaf, dus vanaf het, volgend de, jaar mag het wel ingevoerd worden dan dus? Ja, het wordt ruim op voorhand uh, ingevoerd en vanaf 23 december mag het afgevuurd worden. <laughs> en Volgend jaar wordt die periode uh, in Suriname dus, uh, dus een klein stukje uh, uh, korter dan uh, Pieter. Heel kort nog even. Ja, het, het plan is om het naar 27 december te brengen. Dus om Kijk. toch een beetje het balans te vinden tussen mensen die ervoor zijn en mensen die er tegen dan zijn. Dan kunnen de Surinamers ook volgend jaar volgens mij nog lang genoeg feest vieren. Pieter van, van Malen vanuit Suriname, dankjewel en alvast een fijne jaarwisseling. Dankjewel. Er is geen nu al wakker zonder komedie en ook vandaag is er weer een sketch op het programma. Jij bent wel echt een geluksvogel Stefan Pop, mag ik dat zeggen? Nee, ja, dat mag je zeggen ja. Echt een bofkont. Ja. Nee, dat is Oeh. ook, ja, oh. ik vind ook wel dat het een, ik heb het ook wel afgedwongen.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 ik denk dat jij gewoon even met die wakker Nederland-gasten moet gaan praten. Dat en dan ik... uiteindelijk uh, die, die Nigeriaan dat geld moet storten. Dat en dan, is een goeie. En dan zijn we samen rijk. Zou ik dan een miljard krijgen? Ja, zeker weten. Ik hoop het. En volgende week hoort u natuurlijk ook weer een bijdrage van onze huiscomedians. Het EK Waterpolo staat voor de deur en begin 2012 wordt dat in Nederland gehouden, het gasland. En daar gaan we het ook straks over hebben met de assistent trainer, maar eerst Michael Beblee met Feeling Good. Birds high You know how I feel Sun in the sky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 Warme klanken van Michael Bublé hier op Radio 1, nu al wakker. U luistert dus naar Radio 1, nu al wakker. Het is precies half vijf en tijd voor... Het nieuwsminuutje. Met Alde dion. In Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea, is de begrafenis van Kim Jong-il begonnen. Hoe de oud leider van het Aziatische land precies begraven wordt, is niet bekend. De staatstelevisie laat geen beelden zien van de plechtigheden. Volgens verschillende berichten van diplomaten sneeuwt het op dit moment in de hoofdstad van Noord-Korea. Kim Jong-il overleed 17 december aan een hartaanval. En uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat kleuters die een slechte relatie hebben met hun moeder... een grotere kans hebben om overgewicht te krijgen. Uit het onderzoek dat bij duizend kinderen is gehouden bleek dat meer dan 25% van de kinderen... die laag scoorden in de moeder-kind relatietest op hun vijftiende overgewicht hadden. En de Nikkei is bijna onveranderd gebleven. Hij staat 0,05 in de min. En ik kan jullie natuurlijk niet achterlaten zonder een Beyoncé-update. Er is nog geen baby. U hoorde eerder op deze zender dat de Ameri Amerikaanse website Media Takeout meldde... dat het personeel van het ziekenhuis in St. Luke Roosevelt in New York in rep en roer is. Er zou namelijk een zeer bekende vrouw binnenkort bevallen. Maar tot op heden is het nog geen verder nieuws. Het Nieuwsminuutje. Helaas, nog geen baby. Dankjewel Anne de Jong. Misschien volgend uur wel een baby voor Beyoncé. Het EK Waterpolo staat voor de deur. Begin 2012 is Nederland het gastland. En de oranje dames hebben als Olympisch kampioen natuurlijk hun eer hoog te houden. Vandaag spelen ze al een oefenpotje tegen Hongarije. En assistent trader van de Nederlandse Waterpolo dames Arno Havenga. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag een oefenpotje op het programma. Wat is dat voor, uh, voor wedstrijd? Nou, we hebben deze week een stage in, uh, in Dordrecht en Eindhoven met Hongarije. En uh, een, van die, uh, een van de gezamenlijke trainingen bestaat uit een uh, nou, wat iets wat officiële wedstrijd. En uh, dat is dus uh, vanavond. En is dat de enige wedstrijd die dan voor de komende dagen op het programma staat? Nou, we hebben nu uh, gisteravond hebben we ook een, uh, gezamenlijk getraind en een paar periodes gespeeld. Uh, dadelijk in de ochtend trainen we ook nog uh, gezamenlijk, s'avonds een wedstrijd en uh, donderdagochtend uh, gezamenlijk. En donderdagavond hebben we een, uh, een nog officiële wedstrijd gepland. En die is, uh, meteen wordt meteen gebruikt als test-event voor de organisatie van het Europese kampioenschap in Eindhoven. Ja, want die, die zijn uh, vanaf 16 januari in ja. Eindhoven. Ja. Uh, is de ploeg daar een beetje klaar voor? Nou, nog niet helemaal, maar dat is ook precies de bedoeling. Want we zitten nog ruim drie weken voor het EK. En uh, we, hebben nog een, uh, we hebben nu deze week stage met uh, Hongarije. Dan hebben we nog een paar dagen training in uh, Zeist, waar we altijd onze thuisbasis hebben. En dan uh, gaan we nog een paar dagen naar Spanje. En dan komen we terug en dan, uh, ja, dan moet de ploeg er inderdaad al klaar voor zijn. En dat is uh, zo rond 15, 16 januari inderdaad. En wie zijn nu de sterkste tegenspelers voor uh, de Oranje Dames? Na nou, de top van de wereld uh, zit uh, voor het grootste deel in Europa. Dus dat betekent dat Europese kampioenschappen toch wel redelijk wat uh, grote concurrenten uh, heeft voor ons. Hier bijvoorbeeld... Nou, we dat zijn Rusland, dus uh, de Europese kampioen, de Griekenlandse wereldkampioen, die zit in, overigens in een andere pool Rusland bij ons, Hongarije waar we nu mee samen trainen heeft ook gewoon een sterke ploeg, uh, Italië is momenteel weer vrij sterk en Spanje is ook wel een, een gevaarlijke uh, concurrent voor ons, het zijn vijf, uh, zes landen die, uh, nou ja, die serieus meedingen voor, uh, voor de Europese titel. En ook wat uh, voor ons extra belangrijk is, het uh, toernooi is dat we ons kwalificeren voor het uh, wereldolympisch kwalificatietoernooi. Maar je zegt dat er samen getraind wordt met Hongarije wat een van de concurrenten is. Ja, maar ja, goed, op zich, uh, we kennen elkaar allemaal door en door. En uh, dat heeft niet heel veel geheimen voor elkaar meer. En uh, ja, buiten dat we gewoon uh, onze concurrenten zijn, hebben we elkaar ook gewoon keihard nodig om, uh, om goed te kunnen trainen. En ons goed voor te kunnen bereiden op zulke toernooien. Hongarije wordt eigenlijk dus niet gezien als een sterke tegenspeler. Tenminste, jullie delen bijna jullie geheimen. Ja, maar nou ja, het, het is gewoon een van de concurrenten hoor. Maar goed, uh, we gaan uh, volgende week gaan we naar Spanje. En dat geldt eigenlijk hetzelfde. En uh, we zouden eigenlijk het toernooi in Griekenland spelen. En dan hadden we ook weer Griekenland en Italië tegengekomen. Dus uh, je, je komt elkaar zo, veel, zo vaak tegen. En je hebt elkaar ook gewoon echt, wat ik net al zei, nodig om, uh, om verder voor te bereiden. Dus ja, wat dat betreft kan zo'n gezamenlijke trainingstaatje alleen maar bijdragen aan het niveau van onze ploeg. En uh, nou ja, we gaan er vanuit dat het, het, het voor ons uh, meer uh, bijdraagt dan voor hun. En hoe groot acht je de kans om te winnen in dit? Toernooi? In de thuis de europese kampioenschap? Ja. Uh, nou ja, goed. Er, er bestaat gewoon een reële kans dat we, dat we een medaille halen. Dat is ook onze doelstelling. En uh, Alleen ja, die top 16 zit zo dicht bij elkaar dat het echt van, van, van kleine dingen afhankelijk is. En daar uh, nou ja, dat, dat, dat is nu gewoon moeilijk te bepalen wat dan een, de wat een uiteindelijke uitslag wordt. Maar uh, ja, alles is mogelijk in feite. Wordt er wel op volle kracht gespeeld dan? Of wordt worden toch een beetje krachten gespaard voor de Olympische Spelen? Nee, nee, in principe wordt er wel op volle kracht gespeeld, want wij moeten, we moeten bij de eerste vier komen en als Italië daarbij zit bij de eerste vijf om ons te kwalificeren voor het Olympische kwalificatietoernooi. Dat zal van 15 tot 22 april in 3 uh, plaatsvinden. Dus uh, nee, we moeten zeker wel op volle kracht spelen om in ieder geval bij de eerste vier of vijf te komen en, uh, ja, en dan, uh, dan uh, twee maanden later in feite in april weer om ons te kwalificeren voor Londen. De, de Oranje Dames hebben natuurlijk als Olympisch kampioen hun eer hoog te houden. Dat zeiden we al. Zijn ze nou al een beetje zenuwachtig of uh, is de stress onder controle? Nou, de, de, de stress is denk ik wel onder controle. Uh, zeker nu nog natuurlijk. Alleen uh, en, en dat we de eer hoog te houden vanwege de Olympische Spelen, die druk die voelen we niet echt. Want de ploeg is totaal anders. Dus het zou ook niet reëel zijn als we daar tegen moesten vechten. Maar goed, we hebben een Europese kampioenschap hebben we hebben dadelijk in eigen land. En dat is voor ons uh, voor het eerst zo'n groot toernooi in eigen land met uh, thuisspelen. En ja, dat is maar een beetje de vraag hoe we daar uh, hoe sterk we zijn om daarmee om te gaan. Maar goed, wij hebben ook goede begeleiding op het psychologisch vlak. Dus wat dat betreft heb ik het idee dat we ons daar wel uh, ons ook goed op voorbereiden. Want waar gaan jullie de laatste weken nu vooral op letten? Nou, op scherpte. We, moeten nu, uh, we hebben in principe een hele goede voorbereiding gehad. Fysiek hard getraind, uh, tactisch hebben we op uh, dingen gedaan. Nou, Dat moet gewoon nog een klein beetje aangescherpt worden. En we gaan nu echt uh, wat korter stukjes zwemmen, wat explosiviteit trainen. En uh, ja, eigenlijk kun je gewoon die scherpte erin brengen. En wat zijn de, de teams die u zo net noemde, Rusland, Griekenland, dat soort landen... de teams om, om te verslaan of zijn er toch nog meer... die uh, misschien onverwacht om de hoek kunnen komen kijken... zoals Nederland dat in 2008 ook een beetje deed op de Olympische Spelen... No. Op de, huidige, op de komende Europese kampioenschappen zijn het gewoon zes toplanden die, uh, waar wij echt gewoon uh, nou, top tegen moeten spelen om te winnen. En dat, dat zijn uh, Rusland, Hongarije, Italië, Griekenland, Spanje en wij. Dat zijn die zes toplanden. En buiten doen ook Duitsland en Groot-Brittannië mee. Nou, dat zijn uh, in feite wel iets minder sterke tegenstanders, maar ze zul je ook niet moeten onderschatten. Dus ja, een van die zes ploegen die ik net als eerste noemde, die zullen echt uh, onder elkaar uh, uitmaken wie uh, wie het Europese kampioenschappen. Ja, assistent trainer Arno Havenga van de Waterpolo Dames. Succes met de, de oefenwedstrijd tegen Hongarije en bedankt. Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt. Strijkers, gillende keukenmeiden en lawinepijlen. Teun, ga je nog vuurwerk afsteken dit jaar? Uh, ik zelf niet, maar volgens mij hebben een paar vrienden van me een, een mooi partijtje vuurwerk geregeld. Kijk, dat is goed om te horen, maar voor huisduren is het wat minder goed om te horen. Dat zometeen, maar eerst muziek hier bij een nieuw al wakker van de vrouw. Die begon in het achtergrondkorg van haar leraar, maar inmiddels veel verder is. Lila James en When You Love Somebody. Gillende keukenmeiden en Vier Vierwerk hoort bij de jaarwisseling. Maar voor huisdier, huisdieren is het een absolute hel. De dagen voor oud en nieuw klinken er al veel knallen. Maar het echte hoogtepunt, of misschien wel dieptepunt, komt pas op 31 december. Hoe zorgt u er nu voor dat uw trouwe viervoeter niet met een trauma het nieuwe jaar ingaat? Dierenarts Jacques Jennekes van Dierenartsenpraktijkhorst praat ons bij deze ochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kunnen we onze huisdieren nu het beste voorbereiden op Oud en Nieuw? Uh, ja, dat is per huisdier sterk verschillend. Er zijn natuurlijk grote groepen huisdieren die uh, in principe weinig last hebben. Maar als, u, als de eigenaar weet dat het dier uh, toch uh, schrikachtig is van alle commotie rondom Oud en Nieuw, dan is het verstandig om uh, per dier uh, te bekijken wat je het beste kunt doen. En dat verschilt. Sommige dieren die, uh, kun je. Uh, ...geruststellen en een beetje uh, uh, in de luw te zetten. Andere dieren die moet je zelfs uh, wegbrengen naar een uh, pensioen of naar een plek uh, helemaal buiten de stad... ...waar die helemaal geen knal hoort. Maar kun je ze ook voorbereiden door bijvoorbeeld vuurwerk te laten horen op een cd? Dat je ze bijvoorbeeld ja, kan laten al, wennen? Ja, er zijn allerlei methodes die je kunt gebruiken om, uh, die er tussenin zitten om, om de dieren te laten wennen. En een van die methodes is bijvoorbeeld uh, door zelf een cd op te zetten met vuurwerk... En er zijn ook speciale uh, trainingen bij hondenscholen, of bij, bij, uh, zeg maar bij plekken waar ze honden trainen... ...waar je uh, ook deze oefeningen doet en uh, dus live doet. En, dus je hebt het, en, en uh, met de cd-op is dat ook een mogelijkheid, dat klopt, ja. En tijdens de jaarwisseling zelf, heeft u dan nog tips? Wat het echt gebeurt, het echte werk? Nou ja, als je in de gevarenzone zit... Dan zou ik heel zeker, licht ook een beetje aan het dier wat je hebt. Hè. Dit zijn hond, de kat, maar ook de andere beesten zorg dat ze een beetje wegblijven van het vuurwerk. Maar als je echt, zeg maar, het voorbeeld van de hond die gewoon zenuwachtig is voor het, uh, voor het vuurwerk... ...pak die hond naar binnen, uh, sluit raam, of zeg maar, zet hem een beetje in een rustige omgeving... ...gordijnen dicht, muziekje aan en uh, hou een oogje in het zeil dat hij rustig blijft. Als hij niet rustig blijft, dan uh, stel hem gerust blijft een beetje in de buurt, want ze kunnen gewoon hele rare dingen doen. En als je gewoon. Ja, wat kunnen ze dan voor rare dingen doen? Nou, ze kunnen dusdanig. Uh, uh, zeg maar panisch worden dat ze, uh, dat ze helemaal wegkruipen. En, en, en, en, en zelfs uh, meubels of, of in de gordijnen gaan dat ze zich, of zichzelf beschadigen. Dat komt niet zoveel voor, maar uh, ze kunnen gewoon uh, heel erg onrustig en heel panisch worden. En als je, als je die ervaring hebt vanuit de voorgaande jaren. dan is er ook nog een mogelijkheid om ze. Uh, zeg maar iets te geven dat ze wat rustig worden. Wat, wat kunnen we ze dan geven? Kunnen we ze iets geven wat wij bijvoorbeeld zo zelf over het algemeen wel in de medicijnkast hebben ah, staan? In theorie zou je het kunnen doen, maar ik zou er toch heel even uh, advies in winnen van... Uh van de dierarts, omdat je je hebt een aantal, je hebt eigenlijk een tweetal producten, twee drietal producten die er echt te doen om de hond rustiger te maken en eh, daar moet je even met de dierarts overleggen hoe je dat best kunt toepassen. Dat zijn producten bijvoorbeeld die, valium, hè, dus uh, um, wat mensen ook gebruiken, denk ik, geloof ik, dat zijn ook producten die je aan honden kunt geven. Maar daar geef je dan een speciale vorm van. En je moet natuurlijk met de dosering rekening houden. En je moet ook naar de hond kijken. De ene hond reageert anders op medicijnen dan de andere hond. Dat geldt ook voor, voor de zogenaamde... Uh, ja, dat zijn halve slaaptabletjes. Als zijn zijn zijn. Ook daar moet je toch even goed overleggen. Per geval hoe je het moet geven. Wat je moet doen. En uh, hoe de hond erop kan reageren. De, want... Er staat bij u geen volletje geen in de wachtkamer. met uh, dit te doen met uw viervoeter uh, tijdens uh, het vuurwerk. Nee. Wat wij bij ons in doen is, uh, is gewoon als de mensen komen aan, aan de balie, is heel even kijken in de patiëntkaart wat voor soort hondje je hebt. Hé. Ik bedoel, als je een, uh, uh, een kleintje vergroot, of wat dan ook, dus het gewicht. En dan ga je per situatie even bespreken met de eigenaar wat het verstandigst is. En dan geef je een advies als de mensen, dus, zeg maar, pilletjes willen, wat je het best kunt geven. En tot slot kunnen, moeten we ons bang maken. Stel je voor, ik heb een hond, ik, ik heb er toevallig geen, maar stel je voor, ik zou een hond hebben. Kan hij een trauma overhouden aan oud en nieuw? Ja, nou, je, moet het, je moet het niet erg maken zoals het is. Want in, in, in veel gevallen zal dat allemaal wel meevallen. Maar er, er zijn honden die gewoon ontzettend schrikachtig zijn. En als ze dan uh, echt geconfronteerd worden met zo'n knal... en dat komt op de verkeerde plek... dan kunnen ze daar inderdaad uh, uh, gewoon angstig van worden. En die angst die kan zich dan heel makkelijk uit in de tijd daarna... dat als ze een knal horen of, of, of zeg maar dat er iets onverwachts gebeurt, dat ze dan sneller in, in, in de paniek raken, in de schrik raken. En dan heb je gewoon een onprettige hond. Die honden die zijn uh, niet zo makkelijk en niet zo handzaam meer als dat ze van tevoren waren. En dat is bij het ene ras, is dat wat, heb je dat misschien wel al sneller dan bij het andere ras. Maar je moet het gewoon absoluut niet gaan opzoeken. Als je weet bij honden hond het, dat het gewoon een gevaar is, dan moet je die honden toch uh, in de luwte houden. Nou, Het wordt een paar dagen afzien voor onze trouwe viervoeters. Bedankt voor uw toelichting, meneer Jennekens. Dierenarts in dierenartsenpraktijk, horst. Graag gedaan. En bij ons aangeschoven sportredacteur Robert Smit. Want in Nu Al Wakker praten we natuurlijk ook over de sport van vandaag. Robert, wat staat er op het programma? Ja, het heeft niet echt heel erg veel meer met sport te maken. Maar meer eigenlijk met, ja, met, met de rechtelijke stappen rondom de sport. Het, oh, uh, ja, vorige week hadden we het namelijk over Ajax Az. Uh, Beker werd het echt een, een ware topper. Nou ja, en zoals de meeste mensen wel weten, die, uh, dat is eigenlijk uitgelopen... tot een van de ja, meest zwarte bladzijden van de sportgeschiedenis. Nee, was het niet, nee, uh, niet daar. Niet. Nee, absoluut. Even nog in het kort. Uh, keeper Esteban van AZ werd uh, een half uur, na een half uur spelen aangevallen door een supporter en uh, waarop de wedstrijd werd stilgelegd en uiteindelijk helemaal werd gestaakt. En uh, ja, daar was nogal aardig wat gedoe over. Uh, wij praten er eventjes verder over met AZ-Watcher en uh, ja, uh, de, iemand die werkzaam is voor AZ-TV. Erik-Jan Brinkman. Erik-Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, uh, Esteban, die uh, heeft een heftige week achter de rug, neem ik aan. Ja, dat, uh, dat kan je inderdaad wel, uh, wel zeggen. Ja, ja, we hebben het vorige week inderdaad over gehad over die wedstrijd. Uh, dit hadden we natuurlijk nooit verwacht dat, uh, dat zoiets zou gebeuren. Ja, ja, toen het gebeurde, toen uh, ja, je, het hele stadion was in, in, in en roer van, ja, er had nog nooit iemand meegemaakt in het voetbal in Nederland. Er was ook de vraag, wat gaat er nu gebeuren? Verbeek zei ze inderdaad toen gelijk van, jongens, uh, we stoppen de wedstrijd, we gaan niet verder. En dat, uh, en dat gebeurde ook. En uh, voor Esteban, uh, ja, die heeft eigenlijk heel, uh, heel erg op, uh, op de achtergrond gehouden, die heeft er niks over gezegd. En de volgende dag is hij gelijk naar Costa Rica gegaan, dus eigenlijk bijna niemand heeft er gesproken, alleen wat uh, media in Costa Rica. Ja, dus het is eigenlijk uh, vrij stil rondom Esteban? Um, vanuit Esteban zelf wel. Ja, je, af en toe hoor je berichten van, de een, uh, van, um, van uh, dat hij zijn excuses heeft aangeboden. Dat hij blij is dat, dat de rode kaart is geseponeerd. Hmm. Maar dat hij toch ook een excuses wil, uh, uh, wil maken naar de, naar de jeugd. Omdat het natuurlijk als voetbal is, pas misschien niet de beste reactie om een aantal keren door te schoppen te spelen. Ondanks zijn schrikreactie. Ja. Nou wordt er uh, deze ochtend wordt er, uh, wordt er besloten wat er verder moet gaan gebeuren met uh, Ajax AZ. Er zijn uh, drie uh, mogelijkheden. Uitspelen, uh, overspelen van de hele wedstrijd... of de 1-0 uh, stand, die zo, zoals het stond voor Ajax een half uur spelen, uh, als eindstand. Uh, als het uitspelen wordt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat, uh, dat Esteban... Uh, omdat hij die rode kaart heeft gekregen in die wedstrijd... Uh, dat, hij, dat AZ dus in ieder geval verder moet met 10 man en dat Esteban niet mag spelen. Zal Verbeek waarschijnlijk niet heel erg blij mee zijn? Nee, nee, daar... Uh, want ja, wat, wat de gedachte is natuurlijk van... Uh, dan is de kaart van uh, Esteban geseponeerd. En dan ga je misschien nog met 10 man verder. En dan heeft AZ natuurlijk daar de nadelen van. Ja. Dus daar is Verbeek het zeker uh, niet mee eens. Um, ja, de trainer Gertjan Van Verbeek is ook gelijk de dag na naar, uh, naar Zwitserland gaan... voor een uh, wintersportvakantie. Dus daar zijn ook weinig uh, berichten over. Maar uh, Tom Gerbrand heeft ook gelijk... Uh, ja, de directeur van AZ Toon heeft ook gelijk gezegd van ja, daar zijn wij natuurlijk niet mee eens. Wij willen niet met die man uh, die wedstrijd gaan, uh, gaan uitspelen. Maar mocht het dan zo zijn dat KV KNV beslist, uh, ja, uh, AZ moet verder met die man en we gaan nog wel dat uurtje verder uitspelen. Hoe denk je dat AZ dan, uh, dan zal gaan reageren? Um, nou, AZ heeft al best wel uh, heeft al best wel sterk gezegd van jongens, uh, hier zijn wij het uh, niet mee eens. Hier gaan wij niet uh, mee akkoord. Dus mocht, mocht het zo zijn dat, dat de KVB zegt van jongens, er wordt besloten om met iemand verder te gaan vanuit de AZ-kant, dan gaat hij az zeker tegen een beroep. Oké, dus het zou zomaar zo kunnen zijn uh, dat uh, mocht het er allemaal doorheen komen, dat, uh, dat, dat die wedstrijd wordt uitgespeeld zonder Esteban, uh, dat Verbeek er eigenlijk helemaal geen zin in heeft en dat, dat die wedstrijd er uiteindelijk dus helemaal niet komt? Nou, wat er dan precies gaat gebeuren, wat AZ uh, gaat besluiten, dat is natuurlijk altijd even afwachten. Maar zoals de situatie er nu naar uitziet, dan zal Beek er zeker nog wat van zeggen. En, en zeker niet akkoord gaan om met iemand verder te gaan. Ja, we zullen het we zullen afwachten. We zullen het afwachten. Aankomende ochtend uh, wordt, er, uh, wordt er beslist uh, wat er allemaal precies gaat gebeuren. Dankjewel, Erik Jan Brinkman. Gaan we even afwachten wat er dus besloten wordt te omtrent die wedstrijd. De andere ploeg die deelnam aan die wedstrijd was Ajax. En een aantal Ajax-prominenten strijden vandaag in de Utrechtse rechtszaal. Het gaat om uh, Steven ten Haven en Tjöla Ling. Ja, ja. Wat, wat is er in godsnaam daar weer aan de hand? Ja, nou het, het, het al onbekende verhaal rondom het moddergooien ja, in in binnen het bestuur van Ajax, tenminste de bestuurlijke kringen van Ajax. Um, wat er aan de hand is, uh, Steven Haven, de voorzitter van de raad van commissaris van Ajax, die, uh, uh, die heeft het, uh, de komst van Chöla Ling uh, als algemene directeur uh, stopgezet. Uh, Johan Kruijf, lid van de Raad van Commissarissen... die wilde heel erg graag dat Sheila Ling... de nieuwe algemeen directeur van Ajax zou worden. En dat wilde de Raad van Commissarissen niet. De, de rest was dan voor Van Gaal? Uh, dus de, dat... de, rest was, uh, de rest was uiteindelijk redelijk voor Van Gaal... Mm -hmm. en absoluut niet voor, uh, voor, voor Ling... of iemand okay. die Kruijf in ieder geval heeft aangedragen. Uh, en uh, wat er nu uh, is gebeurd... Ten Haven heeft uh, nare dingen over, uh, over, uh, over, over Ling gezegd. Uh, en eigenlijk komt het erop neer... dat, uh, dat er is gezegd dat, uh, dat hij te maken heeft... Uh, gehad met omkoping. Dus dat Ling in een omkoopzaak is verwikkeld. Dus uh, daar is Ling helemaal niet blij mee. En daardoor heeft uh, Ling uh, ten haven voor de rechter gedaagd. En die wil, ja, die wil een schadevergoeding. Hij wil dat alles rechtgezet wordt en daarmee is het eigenlijk wel klaar. Ja. Nou, we gaan het weer afwachten wat er vandaag uh, gaat gebeuren. Ook in de Utrechtse rechtszaal. Sportredacteur Robert Smitten. Dankjewel. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen.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 Krijgt democraat Barack Obama een tweede termijn? En wie wordt zijn Republikeinse tegenkandidaat? Met minder dan een jaar te gaan is de campagne volop bezig. Nu 2011 bijna afgelopen is, is het tijd om de balans op te maken. De Republikeinse kandidaten gingen vuist tegen vuist. Perry, Romney, Gingrich, Kane en meer. En deze ochtend blikken we terug op het afgelopen jaar met onze verkiezingsexpert Wouter Zandke in Washington. Goedemorgen. Goedemorgen. It's three agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education, and the wat uh, uh what's the third one there? Let's see. Com We beginnen gelijk met een blunder van Rick Perry, een van de Republikeinse kandidaten. Wat gebeurde er in dit fragment? Ja, Rick, ik kon ze van plezierdepartement even afschaffen. En dat was nogal pijnlijk. Het was namelijk een belangrijk deel van zijn campagne. En dit was ook nog eens in de week dat hij uh, zijn, uh, zijn hele verkiezingscampagne wilde herstarten. Er uh, Een beeld van hem was ontstaan van iemand ja, die niet zo goed kan debatteren, die niet te heel erg slim is. Uh, ja, officieel zijn we nu nog steeds in de race, maar ja, met dit fragment is zijn uh, campagne eigenlijk wel helemaal ingestort. In de peiling staat hij nog maar op een paar procent. Ja, en kan hij ooit nog hoger komen in die peilingen of is hij echt helemaal voorbij gestreefd? Ja, helemaal voorbij gestreefd. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want Rick Perry was wel degene waarvan men dacht van die wordt echt goed. Hij was... Een van gouverneur geweest van Texas, heel populair en uh, hij is helemaal ingestort. En hoe kijkt hij nu terug op 2011? denk je? Is hij teleurgesteld in zichzelf? Ja, dat is een enorme verloren kant. Hè. Dit was iemand waar van heel veel wordt verwacht en uh, die het helemaal niet kon waarmaken. Dan laten we naar de volgende republikeinse kandidaat gaan. On Libya Oké, okay, Libya. President Obama supported the uprising, correct? President Obama called for the removal of Gaddafi. I just want to make sure we're talking about the same thing before I say yes, I agreed. I, I know I didn't agree. Um, I do not agree with the way he handled it for the following reason. Herman Cain en het seksschandaal. Hoe erg heeft dit zijn imago aangetast, Wouter? Ja, het zet is gewoon wat vernietigend voor zijn campagne. Kijk, voor een korte tijd leek het erop dat uh, Kane een, een nieuwe en een frisse kandidaat uh, kon zijn voor de uh, Republikeinen. Hij was echt een outsider, iemand van buitenaf, heel, heel, iemand anders te volgen dan Perry. Hij was ook nog eens een keer uh, van Afrikaanse-Amerikaanse af, net als Obama. Ze dachten, nou, misschien hebben we wel iemand hiermee. Maar uh, ja, uiteindelijk bleek hij dus niet de kandidaat te zijn waar, uh, waar men op hoopte. Nee, nee, want nu is eigenlijk alles weg en kan Kane het uiteindelijk ook wel vergeten om het op te nemen tegen Obama? Dus Ja, Kane is, uh, heeft zich helemaal teruggetrokken uit de race, inderdaad ook vanwege het sekschandaal. Ook omdat hij, ja, hij had eigenlijk één belangrijk beleidspunt had, dat was de belastinghervorming uh, van het uh, 999-programma. Maar ja, zoals dit fragment ook al laat zien, er werd hem gevraagd waar, uh, wat hij vond van het beleid van Libië. Hij, hij wist niet eens wat Libië uh, was. Ja, en dat was heel pijnlijk. Hij heeft zich nu uit de race teruggetrokken en zich uh, achter uh, New Cambridge geschaard. Maar, maar hoe, hoe kan je dan dat je zo'n ontzettende gro grote fout maakt? Is dat dan, zijn dat de zenuwen of, of is hij dan toch niet genoeg ingelezen? Hoe kan dat? Ja, Kane was een bijzondere kandidaat uh, in, in dat, omdat hij al zoveel aandacht heeft gekregen. Dat was eigenlijk al heel erg bijzonder voor hem. Omdat hij, ja, hij was niet bekend uh, en in het enige wat hij echt van wist was van binnenlands beleid. Ja, daar, daar, daar wilde hij ook op, uh, op gaan runnen. Hij zei van mijn enige uh, beleidspunt is die belastinghervorming. Uh, en en, en ja, verder wist hij niet. Nee. Nee, de, de hoe, hoe kan het dat, dat veel uh, Amerikaanse uh, politici toch, zich toch heel vaak richten op, op het binnenland? Ja, omdat uiteindelijk uh, de meeste Amerikanen het uh, daar uiteindelijk om gaan. Kijk, Amerika is een groot land. Uh, heel veel Amerikanen die komen eigenlijk nog buiten het land. Misschien zelfs maar één of twee kunnen leven. Dus dat is eigenlijk uiteindelijk wat, waar het voor hun om draait. Um, en, en, en daardoor zie je ook dat ja, alle all politics is local, wordt je gezegd. Alle, alle politiek en wat, er om, wat belangrijk is, gaat eigenlijk om ja, wat er binnen het land en binnen jouw eigen stad gebeurt. Wel, het is over Herman Kane, de tweede presidentskandidaat, die eigenlijk uh, alle hopen heeft verloren. En over hoop gesproken, laten we naar oud-favoriet Mid Romney gaan. Well, it was Barack Obama's name that proved a bit of a challenge yesterday for Republican presidential hopeful Mitt Romney. The former governor mixed up Obama and Osama Bin Laden. Just look at what, what uh, Barack Obama said uh, just yesterday. Mitt Romney Barack verwart Obama. even Osama met Obama. Een foutje of, of echt een grote blunder? Ja, ik denk dat het een foutje was. Als je kijkt naar het fragment uh, verder, hij had het over de Taliban en zo. Dus dan, ja, dan ligt dat natuurlijk allemaal... Uh, ...en over kandidaten, dus dan ligt dat natuurlijk op het puntje van je tong. Dus dan Obama ook samen is dat dan natuurlijk makkelijk om, uh, om daarmee in de war te raken. is wel leuk dat jullie dit moment hebben gekozen, want dit moment is natuurlijk uit uh, 2007. En dat laat dan echt wel zien hoe, wat er met Romney aan de hand is. Uh, Romney is nog steeds een van de grote kanshebbers... ...en hij heeft gewoon geen grote fouten gemaakt tijdens deze campagne... ...in tegenstelling tot, uh, tot eigenlijk alle andere kandidaten. Toch is hij, ja, toch niet heel erg populair. Hij is een een redelijke uh, uh, achterboom, maar ja, de, de grote van de Republikeinen mag hem niet, omdat ze hem ja, maar niet vertrouwen. Want toen hij dus gouverneur was van de staat van uh, Massachusetts, uh, heeft hij allemaal dingen gedaan waar hij uh, nu van zegt dat hij daar dus niet meer mee is. Bijvoorbeeld in het invoeren van een gezondheidsstelsel wat heel erg lijkt op het Obama-stelsel. En uh, ja, die Republikeinen zeggen van ja, jij bent nu van mening veranderd, maar dat doe je alleen maar omdat het uh, politiek je uitkomt en omdat je onze stem wil hebben. Ja, en, en, en Mitt Romney was natuurlijk. Hij was een favoriet totdat Newt Gingrich opkwam. En, en uh, laten we daar ook nog even naar luisteren. One new national poll, the Wall Street Journal NBC poll. Puts Gingrich ahead by 17%. Very hard not to look at the recent polls and think that the odds are very high. I'm to be the nominee. I'm to be the nominee. Hij weet het al heel zeker, Wouter. Ja, dat weet ik inderdaad heel zeker. Maar dat, het is zeker nog één gewone strijd. Uh, bijvoorbeeld kijk alleen al naar een aantal staten waar het uh, uh, Gingrich niet gelukt is om uh, het, het benodigde aantal stemmen te halen om, om, uh, om op de stemverkiezingslijst te komen. In, bijvoorbeeld Virginia. De dus staat Virginia is hem dat niet gelukt. Uh, Gingrich is echt zeker van hemzelf en daar heb je eigenlijk ook meteen een van zijn zachte punten. meteen Hij komt erg af over en is geen teamplayer. En er zijn ook best wel veel Republikeinen die ja, hem niet heel erg mogen. Zeker ook uh, Republikeinen die veel en heel erg nauw samen met hem hebben gewerkt. En dat dat vind ik ook nog wel een interessant punt. Uh, Gingrich heeft zeker de politieke ervaring en hij is erg sterk gegroeid in de campagne. Hij begon heel zwak en ja, langzaam maar zeker is hij uitgegroeid tot uh, nu eigenlijk wel de koploper. Ja. Maar als je naast Obama zet, ja, dan stelt Gingrich ja. toch niet zo heel erg voor. voor ja, wat je voor hem ziet is een, een has-been, iemand hey, die in de jaren negentig heel erg uh, belangrijk was. Hij was toen leider van het huis van afgevaardigden. Sorry, daar gaan maar. we volgende week verder over praten, want in 2012 is dat zover de presidentsverkiezingen. Volgend uur meer. Ja.